Over, uh, Spanje gesproken, we gaan gewoon over naar uh, Amerika. Veel beter, uh, daar is veel beter, veel meer nieuws te halen. Um, wat is er afgelopen week gebeurd? Afgelopen week is uh, Osama Bin Laden om het leven gebracht. En dat was natuurlijk groot nieuws, schokkend nieuws, uh, verblijdend nieuws. We gaan erover praten met uh, Axel Schiphol. Axel, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, wat dacht jij? Jij bent student American Studies. Jij zit helemaal in die business, uh, als ik het zo een beetje mag zeggen. Wat dacht jij toen je afgelopen zondagavond, maandagochtend was het? Wat dacht jij? Uh, ik dacht dat het uh, goed nieuws was. Ja, jij was er wel blij mee? Ja, absoluut. En, uh, ik, uh, ik denk ook dat uh, de rest van het Westen, dus uh, naast Amerika zelf, uh, er blij mee mag zijn. Omdat uh, de aanslagen van 11 september natuurlijk werden gevolgd door uh, de aanslagen in Madrid en Londen. En dat ja. is uh, in ieder geval voor Nederland een stuk dichter bij huis. Ja. En wat, wat kunnen we hier nu over zeggen? Nu is Osama Bin Laden dood. Dat was de meest gezochte eigenlijk. Maar wat kunnen we er nu over zeggen verder? Ik bedoel, er is er eentje overleden, maar volgens mij staat de volgende alweer klaar, toch? Uh, waarschijnlijk wel. Um, maar wat belangrijk is, is dat er is afgerekend met uh, nou ja, het gezicht van terrorisme. Dus ik denk dat de dood van Osama Bin Laden boven alles een symbolische waarde heeft. Ja. Uh, bovendien, in ieder geval voor de Amerikanen, betekent uh, zijn dood dat het moraal van een volk dat bijna tien jaar in staat van de oorlog verkeert, uh, toch een goede boost krijgt. Mm -hmm. uh, ik denk dat het uh, in Nederland heel anders is, maar in Amerika in ieder geval maakt het leger echt intrinsiek deel uit van de samenleving. Waarbij um, nou ja, zoons en dochters die in het leger dienen, in feite over alle lagen van de, de maatschappij zijn verspreid. Dus dat um, alle dingen die het leger doormaakt... Uh, op grotere schaal door de uh, bevolking wordt uh, gevoeld. Um, meer praktisch gezien denk ik dat het uh, heel erg belangrijk is... omdat ze ontzettend veel inlichtingen uit zijn um, schuilplaats hebben weten te halen. Mm -hmm. uh, ik, ik geloof dat ze daar uh, toch wel echt uh, wat mee kunnen. En um, nou ja, ik denk ook zelfs dat zijn dood voor de Arabische wereld positief is. Omdat uh, Osama uiteindelijk voor de, uh, de meeste Arabische landen in ieder geval... die een uh, enigszins stabiele regering kennen... ja, Osama hen even min goed heeft gedaan. Ja. Waar ik zelf altijd uh, toch wel benieuwd naar ben... je hoort nu ook uh, heel erg na deze actie het, het jaartal 2012 vallen... omdat dan de nieuwe presidentsverkiezingen zijn in Amerika. Wat betekent dit voor Obama, deze actie? Nou, het zal een in ieder geval geen windrijden leggen. Uh, ja. In hoeverre het hem uh, uiteindelijk echt... Uh, ...iets goeds brengt, dat moeten we natuurlijk nog even afwachten. Maar um, wat nu in ieder geval uh, staat... ...is dat voor deze aanval uh, hij als president, zittende president... ...een betrekkelijk lage populariteit uh, heeft. Ja. Um, je ziet ook duidelijk dat de Republikeinen, dus uh, nou ja, zijn, uh, zijn aardrivalen... ...eigenlijk uh, alleen in de marge kritiek kunnen hebben op deze actie... Mm -hmm. En dan gaat het dus over dingen van uh, laat hij er wel, uh, wel of niet de foto's zien uh, en dergelijke. Uh, maar er zal geen enkele politicus in Amerika, links of rechts, uh, doodgevonden willen worden met de meeste deling dat uh, dood op uh, van Osama een slechte zaak was. Ja. Um, daar staat wel tegenover dat uh, het politieke debat in ieder geval voor de komende tijd en dan met name in de republikeinse voorverkiezingen waarvoor de campagne afgelopen week is begonnen. Ja. Uh, het debat zich nu meer zal richten op het buitenlands beleid... in plaats van zaken als de economie of uh, de benzineprijzen... die nu erg belangrijk zijn. Ja. Uh, en wat betreft buitenlands beleid... Uh, heeft Obama veel uh, kritiek gekregen. Hij wordt vaak afgeschilderd als een uh, besluiteloze leider. Het is natuurlijk de vraag of Obama's beleid... Uh, nou ja, besluiteloosheid is of uh, eerder pragmatisme... Het punt is wel dat, uh, zolang het debat over het buitenlandse beleid zou gaan, de Republikeinen daar waarschijnlijk iets meer over te zeggen hebben. Mm. Um, nou, tot slot, uh, kritiek van mensen die links van Obama staan, die zal uh, verder weinig uitmaken uh, met het oog op 2012. Ja. Ze hebben namelijk niet echt een uh, alternatief aan de linkerkant van Obama. Um, dus zij kunnen natuurlijk kritiek hebben op uh, het feit dat hij uh, niet levend uh, gevangen is genomen... en vervolgens uh, een, uh, een proces heeft gekregen of iets dergelijks. Um, in plaats van nou ja, wat er nu is gebeurd heeft gewoon echt uh, een kogel in zijn borst en een kogel in zijn hoofd gekregen. Ja. Uh, terwijl dus de zwevende kiezers aan de, aan de rechterkant van Obama, die dus in 2012 echt het verschil gaan maken... de mensen die dus nadat ze in eerste instantie op Obama hebben gestemd... ...echt kunnen overwegen om uh, voor de Republikeinse tegenkandidaat te stemmen. Die hebben veel meer boodschap, denk ik, aan uh, de doeltreffendheid van de missie. En uh, die kunnen zich waarschijnlijk iets meer vinden in uh, de boodschap van... ...nou, als je Amerika aanvalt, dan kan het een jaar of tien jaar duren... ...maar we zullen je krijgen. Ja, precies. Hé, hey, um, Axel, tot slot nog eventjes. Uh, daar was ik zelf ook nog wel uh, erg naar benieuwd naar. Uh, dat Obama zich in zekere mate toch wel bescheiden heeft opgesteld ook. Ik, ik herinner me bijvoorbeeld de foto die op de voorkant van het parool onder andere stond. Waarin Obama niet eens in, in, in de front seat zat van... Uh, hoe heet die kamer ook alweer in het Witte Huis? Um, Weet de Oval Office bedoel je? nee die de Situation Oval... Room? Die, ja, de Situation Room. Daarin zat hij ergens in een hoekje weggedrukt. En, uh, en Clinton op de rechterkant, ik weet niet of je die foto herinnert, maar goed. Hij heeft zich vrij bescheiden opgesteld eigenlijk hierin. Is dat ook uh, een positief iets? Dat denk ik wel. Het uh, past ook wel heel erg bij zijn imago. Um, er wordt bijvoorbeeld ook uh, steen en been geklaagd door bijvoorbeeld uh, komieken in Amerika. Dat Obama zo weinig uh, voer aan zich geeft. Omdat hij zo... Uh, ...rustig is, uh, hij maakt weinig fouten, hij verspreekt zich zelden. Um, dus het past heel erg bij zijn imago om uh, rustig op iets um, te reageren, zoals dit. Uh, daarnaast is het natuurlijk ook gewoon echt een doodserieuze zaak. En omdat hij zo serieus is en zulke grote gevolgen heeft... heeft um, ja, ...kan Obama al puur en alleen uh, gebruik maken van de... Waarde die de media aan, dit, uh, aan deze gebeurtenis zullen hechten. Dus hij hoeft er zelf niet meer een show van te maken... ...omdat ja. het in het al gewoon zo ontzettend belangrijk is. Kijk. Nou, ik uh, dank je wel. Uh, hartelijk bedankt in ieder geval Axel Schiphol uh, vanaf deze plek. Student American Studies, die uh, een duidelijke visie heeft gegeven... ...op uh, wat uh, de dood van Obama, uh, Osama, zie je, daar ga ik ook die fouten een keer maken... ...betekent voor de wereld en uh, voor zijn herverkiezing. Breakfast in America.